Petit tour au petit jour entre tes draps. La la la la la la la la la Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi.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 Ach, weer zo'n onvergetelijk aan het begin van het tweede gedeelte van de zondagmorgen van ZVL. Michel Delpech natuurlijk, en Pour en Flirt. Mm -hmm. Lekker. Geflirt. Tuurlijk. En daarom hier in de show. Uh, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Zoals gebruikelijk straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon, vroeg u van alles. En wat dan wel, dat komt er zo meteen aan, dat hoor je zo. Z tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Dus ik zou zeggen: stay tuned.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 said goodbye, my whole world shine. Hey, hey, hey, it's a beautiful day, I can't stop myself from smiling if I drink in bed.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 Laat Laten we eerlijk zijn, het is toch een mooie dag. Ondanks dat de regenkans natuurlijk best wel dik aanwezig is en zo nu en dan een druppel valt. Maar denk maar zo, het is goed voor de plantjes. Die kunnen er weer van groeien. Hard nodig in deze mooie lente natuurlijk Michael Bublé, it's a beautiful day en we gingen even de tijd terug naar de flower power tijd, bloemetjes in het haar mooie kleurtjes, behang en zo met de flowerpot man en let's go to San Francisco straks over een kwartiertje gaan we praten of gaan we luisteren naar Jeroen van Gent hij ging de straat op met een uh, mooie blauwe microfoon en vroeg aan u tijdreizen naar een dagje in de toekomst of juist een dagje terugreizen in de tijd, wat zou u willen verrassende antwoorden straks hier bij ZV.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 mannen traden op hun matrozenpakken, weet je nog, met een hele gekke piano met twee toetsenborden tegenover elkaar. Opmerkelijk. Je hoorde sailor en natuurlijk sailor en weer een geweldig Nederlands nummer van Ten Sharp. Och, ze hebben nog nooit zo'n grote hit gehad als toen je hoorde You uit 1991 hier bij ZVL. Kijk even naar onze website. Werd zojuist weer helemaal bijgewerkt. Dus wil je het laatste nieuws uit heel vlaanderen vernemen. Ga dan naar onze website. www.omroepzvl.nl Omroepzvl.nl Daar vind je al het laatste nieuws bij elkaar. Zoek niet verder. Ga gewoon naar onze site. En je bent binnen no time op de hoogte. Z, V, Er zijn mensen die dit nummer helemaal kunnen meezingen. Ook op een zondagmorgen na een uh, avondje feesten. Dus dan uh, weet je al hoe goed het tussen de oren zit. Stevie Wonder. Rie. En verder de beladen van het festival, wat er aankomt, het beladen festival. Daar weer de promotiedeun van. Kun je allemaal vinden op de beladen. Komt over een maand of twee, drie, komt dat er weer aan? Was 5 juni of zo? Of 3, 4, 5 juni. Zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, mooi festival. En de site met alle informatie is nu al in de lucht. En je hoort het hier als eerste bij ZVL. Goed. De muziek gaat door, gelukkig maar. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Gratis en voor niks. Helemaal voor jou. Speciaal uitgezocht ook vandaag. Harpo en deze mooie, onvergetelijke movie star. Goedemorgen. You feel like Steve When you're driving in your car And you think you look like James Bond When you smoke in your cigar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 are zero and your dreams have vanished into dark They're long ago but you don't want Muziek dus van Roxy Dekker. Geweldig. En van de Harpo met Movie Star. Tijd voor onze reportage. Bent u er klaar voor voor de toekomst? Zou u wel eens even willen kijken. Stiekem een dagje zo een tijdje vooruit in de toekomst? Of zou u juist willen reizen in het verleden aan u de keuze? Onze razende verslaggever Jeroen Vergent vroeg het u op straat: wat is uw keuze en waarom dan wel? En hier zijn uw antwoorden. Tijdreizen naar een dag in de toekomst of juist een dagje terugreizen, naar in de tijd, Oeh. naar de mooiste dag in je leven bijvoorbeeld. Dat is wel een dilemma. Tijd, tijdreizen vooruit of achteruit, achteruit. eigenlijk. Kort ja, ja, dan zou ik vooruit doen. Ja, ja want uh, achteruit dat weten we grotendeels en vooruit weten we nog niet, dus dat lijkt mij interessanter. Moeilijk. Ja. <laughs> ik denk wel een dagje in de toekomst. Ja. Ja. Oeh. Maar het is onzeker. Je weet ja, nooit maar wat. Er... Ik wil wel weten hoe de toekomst is. Ja. Ja. Om dan terug, thuis terug weer te gaan vertellen over hoe het was in de toekomst. Ja, ik ben gewoon nieuwsgierig, hoe het in de toekomst is. Ja, ja ik ook. Ja, dat is zo. Uh, hoe zou het zijn? Enig idee? Ja, 30 jaar? Dat is juist uh, nieuwsgierigheid. Ja. Ja. Tijdreizen naar een dagje in de toekomst? Of juist terugreizen naar laten we zeggen, de mooiste dag van hun leven tot nu toe. Tijd de... terug of vooruit? Vooruit. Vooruit. Ja, vooruit. Naar de toekomst. Naar de toekomst. Ik ben heel benieuwd wat er nog allemaal komt. Ja. Ja, ik ben vooral een heel nieuwsgierig typeje. Dus ja, daar. Ja, ja. ja inderdaad. Dan kan je dan kun je, dan kun je lol op. Want ja, het, uh, het is nu allemaal al zo roerig. Wie weet hoe, hoe het over tien jaar is? Over twint... Ja, nou dat een beetje. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Waar, waar gaan we heen met z'n allen? En wat gaat er komen. En ja. ook voor mij persoonlijk. En wat er allemaal is geweest, weet ik al. En ja, dat ja. is hartstikke mooi geweest. En nu uh, komen we op met de toekomst. Ja, ja. En, en, uh, een, dag, een dagje zomaar in de toekomst. Laten we zeggen 2050 of zo. Ja, weet ik veel. Ja, ja, het liefst in de ruimte. Dat lijkt me wel interessant. In de ruimte? Ja. oh naar, naar een heel andere planeet? Ja, dat lijkt me echt heel erg interessant. Ja. Een reisje naar de, weet ik, ja, Mars dan bijvoorbeeld. Daar kan je ja, lopen. Ja, ja ik zou het heel al wel willen zien. Ja. Het heelal, oké. Okay, ja. Sowieso de ruimte in? Ja. Een toekomst. Naar de toekomst? De toekomst? Ja. ja. Dat lijkt me een uitdaging. Ja, ik ja. eigenlijk ook. Ja. Je stapt in zo'n machine, je stapt in ja. 2050 ja. uit, ik noem maar wat. Ja. Wat verwacht u? Enig idee. Dat is juist een toekomstreis. Ja. De verrassing. De dat is de verrassing. Ja. Je kunt ernaar gissen wat je wil. Maar dat... Ja. Maar naar de toekomst? Verwacht u er wat van? Toekomst. Enig, Enig idee. idee, ja. Nee. De toekomst nee. hier is afbouwend. Dat vind ik wel. Vrij negatief natuurlijk. En de toekomst op Mars is helemaal nieuw. Ah. Als dat zou kunnen. Maar ze hebben alweer water ontdekt. Het lijkt me dan ontstaat er een nieuwe wereld. Ja, grote kans dat er dan een stad is op Mars of zo. zo ja, ja. Weet je, ja. uitstappen in een ja. shopping mall op Mars of wat dan ook. Nou, zo erg is het een, nee. Dat weet je niet. Maar het, het is een hele planeet die in de toekomst enorm groot is. En hier is de wereld uh, is een beetje druk ontworpen, 8 miljard mensen. En, uh, ja. en daar ja, zit, als je zegt, ruim tijd reizen, is denk ik dat de toekomst. Juist, oké. Okay. Nou, dus niet terugreizen naar de mooiste dag in je leven? Nee, die zit toch wel in mijn geheugen. Die is al geweest? Ja. Ziet u het uh, rooskleurig in die toekomst? Laten we zeggen, u stapt in 2050 uit een tijdcapsule. Ik ben wel optimistisch, ja. Ja? Ja. Wat ja. verwacht u? Enig idee? Geen idee, nee. Ik hoop uh, vrede. Maar... Ja, dat zou die zijn, ja. ja, ja. Dat, je echt, dat, je, dat je denkt van, ho, oh, wat heb ik nou mijn fiets hangen? Alles is in orde. Alles is, ja, wat, ja, ja, zijn. Ja. ja, nee, serieus. Ja, we lachen erom. Ja, dus en ondertussen weet je het allemaal niet meer uh, nee. wat de toekomst gaat brengen. Dus hoe en wat precies weet ik niet, maar nee. ik hoop dat het allemaal uh, zoals het nu hier gaat, dan uh, zou ik content mee zijn. Tijdreizen naar een dag in de toekomst of juist terugreizen in de tijd? Een dagje... In het verleden, uh, toekomst, ja, ja, 2050. Oh, dat klinkt wel, uh... mooi. Ja, klinkt wel mooi. Maar de... als je uitstapt uit zo'n machine, wat, wat zou je dan zien? Ik denk dat we dan door de lucht uh, ons vervoeren. Ja. Dat denk ik vooral. In de file, in de lucht. In de file? <laughs> nou, ik hoop niet meer eigenlijk de file. Oh, Die juist niet. Nee, Juist door de lucht heen denk ik. Dat we ons op een andere manier verplaatsen. Ja, ja, ja, ja zeker. Juist. Oké. Okay. Dus een soort van, uh, nou ja, een, een, een droom waar mensen in kunnen, zoiets. Ja. ja, zoiets denk ik, ja. Ik denk ja. Dat we wel dat we snel op andere plekken kunnen zijn. Dat is wel lekker. Ja, is ja zo is denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. U bent benieuwd hoe de toekomst eruit ziet? Ja, en dat probeer ik ook wel eens. Vooruit te kijken? Ja, dat kun je met hypnose doen. Ja. Aha. En wat heeft u tot nu toe gezien? Uh, lukt dat? Uh, nee. Maar het kan wel. Ja. Het, sorry? Het, het kan. Het kan wel. Ja, ja. U, u voelt dat zo, of ziet u echt een visie? Uh, nee, maar dat uh, weet ik dat dat werkt, dat dat kan. Met NLP en uh, hypnose kan dat. Ja. Ja. Techniek. Is dat niet eng? Ik bedoel, ja, ik weet. Het is niet eng. Het is niet eng. Want het, het verleden kennen we, maar de toekomst is natuurlijk onzeker. Ja. Uh, nou, ja, dat is onzeker. Maar je kan het dus wel bepaalde dingen wel sturen. Ja. Ah. ja quantum Ja, kwantumhypnose uh, werkt zo. Ja. Oké, okay. dus stiekem doet u dat al een beetje dus? Dat doe ik al, probeer ik, ja, het is nog niet zo goed gelukt. Ja. Ah. Een, een, tijd, een soort van tijdtripje, heel kort of zo. In gedachten dan? Uh, in gedachten, ja. ja. Met de gedachte dat er verschillende, uh, dat je verschillende kwantumzellen ja, hebt, zeg maar. Ja. Eigenlijk. Uh, oh, die kun je erop uitsturen dan, zeg maar, naar de toekomst? Uitsturen, sturen. Ja, dat, ja. Zoiets? Zoiets. Ja. Ja. Nou, als u iets hoort, ik zal jou een briefje geven van het programma. Dan kunt u altijd mij berichten, want ik ben reuze benieuwd. Serieus? Echt? Over de toekomst. Over de toekomst? Yes. Ja, wiens toekomst dan? Nou ja, ja, meer algemeen dan de toekomst natuurlijk. Ja, u bent benieuwd naar uw eigen toekomst? Ja, het gaat niet om een andermans toekomst. Het gaat om mijn uh, keuzes die ik maak. Ja. Hè? Daar gaat het over. Daar wilt u vast een zeg maar, vo voorschotje op nemen? Sowieso. Ja, de allerbeste uh, uh, versie van mezelf worden. Ja, dit, daar gaat het om. Ja, oké. Okay. Zit u er ook in? Bedankt en succes! De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. A please De lekkerste muziek uit het verleden komt natuurlijk nog altijd van de Beatles. Eerlijk, toch? I love you more. Ja, lekker. Nemen. Speciaal voor jou uitgezocht vandaag. In My Life. Voor de Associates. Een speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het nummer wel passen bij zijn reportage. Trouwens, de tijd schiet al aardig op. Hè? Het gaat al richting 12 uur. En ik kan je alvast wijzen op de show hierna. Straks kun je, je verzoeknummers aanvragen. Of laten horen via onze zenders. Is dat geweldig of is dat geweldig? Uh, wil jij een bepaald nummer horen? Waarvan je denkt, hey Blokhuizen, je draait dat nooit. Maar ik wil het graag horen via ZVL. Ga dan naar onze website. Op onze website vind je een formuliertje, verzoekje heet dat. En daar kun je jouw muzikale wens opschrijven en aan ons laten weten. En dan gaan wij daar na 12 uur direct mee aan de slag. Dus ga naar onze website onberoepzvl.nl. .no. samen in de kamer Susanne De kunst, jou natuurlijk met Suzanne en voor Soul Sister uit België, onze Zuidenburen En The Way to Your Heart. En dat was het weer voor vandaag. Deze lekkere aflevering van Het Zondagmorgen van ZVL, ook al zeg ik het zelf. Ik dank je weer voor je gezelschap deze zondagmorgen. En uh, ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Ik zit hier om 10 uur bij Leven en Welzijn en ik hoop, jij ook, dan maken we het gewoon samen weer gezellig. Met een laat zondagochtend ontbijt of... Misschien wel een vroege brunch zou zo maar kunnen. Ik wens, je vandaag, ik wens je voor vandaag, ik ga ervan stotteren, een hele mooie dag. En uh, ja, geniet, geniet er gewoon maar een beetje van, ook van de regen. Denk er maar aan dat het uh, een lenteregentje is. Zoals dit nummer van Baby Sofetti aan het einde van de show Spring Rain. Veel plezier met mijn collega's en tot volgende week. Dag.